Jan van der Putten met het NOS-journaal. PvdA-leider Ascher heeft informatuur Schippers geadviseerd... nog eens indringend te praten met VVD en GroenLinks. Volgens hem blijft de meest logische coalitie... er een van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De PvdA-voorman vindt dat gisteren in het Kamerdebat... niet duidelijk is geworden waar de onderhandelingen... tussen deze vier partijen nu precies op zijn vastgelopen. Ascher zei opnieuw dat zijn partij, de PvdA... niet bereid is om zelf aan te schuiven bij de onderhandelingen. De banken hebben zich na de financiële crisis goed hersteld. De buffers zijn versterkt en daardoor zijn ze weerbaarder geworden. Dat zegt toezichthouder de Nederlandse bank in een halfjaarlijks rapport. De vier grote banken zijn in Europa keurige middenmotors. Verder is het vertrouwen van burgers in banken verbeterd, staat in het rapport. Met de pensioenfondsen gaat het nog niet zo goed, staat ook in het rapport. Die klimmen langzaam uit het dal, maar door de lage rente en onzekere opbrengsten uit beleggingen blijven de pensioenfondsen erg kwetsbaar.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 De maker van het OO Sylvana filmpje heeft 80 uur werkstraf gekregen. In het filmpje was het gezicht van politica Sylvana Simons geplakt op lichamen van opgehangen zwarte Amerikanen. De straf komt overeen met de ijs. Drie andere verdachten kregen 60 uur werkstraf wegens opruiing. Anderen kregen geldboetes. En één verdachte werd vrijgesproken. Het weer bewolkt vooral in de oostelijke helft van het land regen of motregen. In het westen droog en soms ook wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden.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 Een hele goede middag, luisteraars. U spreekt. Hans Wassenaar is hier. Ja, u verwacht natuurlijk Bart van der Meer. Maar helaas, Bart heeft heel wat anders te doen. Dus hij heeft aan mij gevraagd om een paar uurtjes van hem over te nemen. Ja, en toen vroeg ik aan hem een playlist. Maar ja, een playlist. Hij zegt, zoek maar wat uit. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon een top 50 uit 1980 genomen. En daar gaan we lekker wat uit draaien. In de volgende twee uur. Allereerst wil ik mijn collega Dolly even een compliment geven. Fantastisch gepresenteerd. Oké. Okay. Volgende keer weer. En ik begin met een heel oudje. Ik begin met Diver's, Diver's Best, The Sniff en de Tears. Ja, dat was nummer 45 op de lijst. Dus we zitten nog helemaal onderin. Ja, en dan gaan we over naar, uh, ja, naar Volendam. Hè. Wie kennen ze niet, hè? Ze zijn er helaas niet meer. Rocking the trolls. En daar komen ze dan. BZN She said because Ja, het is allemaal een beetje onwennig hè? met Spotify draaien. Daar ben ik helemaal niet gewend. Dus ja, dat kan, af en toe kan u een witje horen. En ja, en ik ben, voor de informatie van, van de liedjes ben ik niet zo'n uh, wikipedia geval als, uh, als Bart van der Meer. Want u weet er al alles van. Ik moet alles opzoeken. Dus gelukkig heb ik ook Wikipedia. Maar dan op, uh, op internet. Dus uh, daar, daar haal ik mijn informatie vandaan. en bak, ja, Bart die weet het gewoon. Goed, we gaan door met nummertje 43, Leo Sayer, More Than I Can Say. Just no place to be. I think you're making in the moonlight, sandy beaches drinking.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 We gaan nu naar, een, naar iemand... Ja, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Joe Batan. Ja, een prachtige naam. Maar wat dat precies is, weet ik niet. En hij zingt een heel mooi liedje. Rap, oh, clap oh. Zo staat het er. En het is nummer 41... Ja, dat zou best eens een voorloper kunnen zijn van onze rep tegenwoordig. Goed, we gaan over naar de broertjes. De broertjes Kipsen. Kisara Mivida op nummer 37. Dat waren de Gibson Brothers. Ja, wie kent hem nog niet? Die grote man, die kale. Weet u nog wel met die lolly? Ja, wij kennen hem eigenlijk alleen als Kojak. Maar hij heeft ook een plaatje gemaakt. En hier komt-ie. en Zovellis met Some Broken Heart Never Mind. Coffee Black. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing. Een heerlijke donkere stem, zo hoort het ook. Ja, op nummer 32, nee, nummer 33... daar hebben Agnetta, Bjorn, Benny en anne hebben daar samen een droom... fairy tale You can take the future Even if you pay. It's worth the while. Okay Ja, dat was duidelijk. Dat was Stephanie Mills. Met, met een heel mooi liedje. Never knew I... La, la, even, dan moet ik even goed kijken? Never knew like this before. Nou, wat wil je nog meer? We gaan door met een Engelse rockabilly band. En ja, omdat we toch uh, eigenlijk uh, niet eventjes willen vergeten. Hier komt hij dan. Matchbox. Bus, bus, a diddle it. Ja, een heerlijk plaatje met de naam van de band die ongeveer de, uh, uitkomt... met het programma wat er op het moment altijd door Bart van der Meer gemaakt wordt. Matchbox. Ja, hij is ietsje te vroeg, maar hij mag wel straks wel. We gaan door met de Filipijnse zanger Freddy Akkelaar. En hij is heel bekend geworden met het liedje Anak. En Anak betekent in het Filipijns kind. Dus hij gaat over een kind zingen. Kung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulam mo, at ang kamay nilang iyong At ang at mo di malaman ang gagawin, pati Gagabij na kukuyat lang iyong nanay Na pagtimla ng gatas mo At sa umaga na may talong kanang iyong amang Tuwag-tuwa sa'yo Ngayon nga ay malaki ka na na is moy maging malaya di man sila pa ay walang magagawa Ikaw nga'y biglang nagbago naging matigas ang iyong ulo at ang payo nilay sinuwang mo Di mo man lang. Ik ben een kandelang. Ik ben een kandelang. Ik mo'y masunod Ang Ik mo een kandelang. Ik ben een kandelang. Ik ben een kandelang. Ik ben een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 Lamrudungan tinimo napapansin Ok sisi siyo sa isip mo nalaban ng dikay nagkamali Ok sisi siyo sa isip mo nalaban ng dikay nagkamali Si si si soms a isifut kalamen nummer 25 Keith Emerson, Crack Lake en Carl Palmer ofwel Oftewel Emerson Lake en Palmer met Peter gunn Thing. <sighs> Nou, dat was op nummer 24, Masada, met Sayang E. En ik ga afsluiten met The King of Reggae. En dan weet u waarschijnlijk al wie ik hem over heb. Dan moet ik hem even zoeken, want nou ben ik hem kwijt. Dat krijg je, je... hè. <laughs> ja, hier komt hij. Bob Marley en The Wailers. Could you be love? Dit was het eerste uurtje van Matchbox, gepresenteerd door Hans Wassenaar. Ik hoop dat u van de muziek genoten hebt, ik wel, in ieder geval. Een beetje onwennig, maar het gaat al beter. Ja, wat krijg je ervan als je zelf niet gewend bent. Bart is er volgende week, volgens mij ook niet. Maar goed, we gaan gewoon door. Tweede uur krijgen we weer lekkere muziek. En graag tot over een paar minuutjes.